Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden opgepakt voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar... hebben bekend dat ze op zeven plekken brand hebben gesticht, zegt een advocaat. Die zegt dat ze het deden omdat ze zich verveelden. Vrijdagavond brak een grote brand uit in het winkelcentrum en ook de appartementen daarboven moesten worden ontruimd. De brand heeft flinke schade veroorzaakt. Echt onvoorstelbaar. Als je het, uh, ik zie het elke keer als ik mijn deur uitloop, zie ik het. En elke keer schrik je weer. Ik denk van, dat dat veel erger kunt aflopen. Het meisje van 14 blijft nog zeker twee weken vastzitten. De 12-jarige is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. In Rotterdam is aan het begin van de avond een man neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond en werd ter plekke gereanimeerd. De dader is nog op de vlucht. De politie zegt dat ze op zoek zijn naar een jongen van rond de 15 met een donkere huidskleur. Hij zou helemaal zwart gekleed zijn. Op de plek waar de man is neergeschoten is ook een fietsje gevonden. Om een nieuwe verkeerschaos in en rond Gein te voorkomen... gaat Rijkswaterstaat de komende weekenden extra maatregelen nemen. Matrixborden, verkeersregelaars en stoplichten die langer op rood staan... moeten voorkomen dat de situatie net zo uit de hand loopt als afgelopen vrijdag. Vanwege de afsluiting van een deel van de A2 reden veel automobilisten dwars door Nieuwegein. Het wegennet daar kon die drukte helemaal niet aan. en Dat leverde urenlange vertragingen op. Ook de komende weekenden wordt op hetzelfde stuk aan de A2 gewerkt. En het wordt de komende 24 uur spannend voor ruimtesonde Juice. Die is onderweg naar Jupiter. En de satelliet heeft de afgelopen anderhalf jaar een ronde gemaakt om de zon. En komt nu terug naar aarde. Dat klinkt gek, maar is de bedoeling. Door de zwaartekracht wordt de zonde als een katapult afgeschoten. En komt hij dus dichter bij zijn bestemming. Maar die manoeuvre is niet niks. Wat er eerst gebeurt is dat hij vanavond, eh, rond kwart over elf van nacht, langs de maan scheert op 700 kilometer hoogte. En dan morgen, anderhalve dag later, ook nog langs de aarde op 7000 kilometer hoogte. De zonde bereikt pas over zeven jaar Jupiter. Daar gaat hij water op de planeet en de manen daar onderzoeken. Het weer dan, het is droog en vannacht blijft dat ook zo. Morgen begint net als vandaag met veel zon. Later buien met misschien ook onweer en het wordt dan 26 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze.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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek en bepaalt wat er gedraaid wordt. Want dit is Play It Loud Fans. zonder deze nummer van dit jaar. Leuk en bedankt dat jullie met ons tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Het heeft even geduurd, maar ik had eindelijk na bijna een half jaar weer iemand bereid gevonden om langs te komen die zijn muzieksmaak met ons wilde delen. En vanavond zit ik hier namelijk met Zandvoort's bekendste tattoo artiest of hoe hij zichzelf tattoo rocker Perry Koming ja, noemt. Ja, ja, ja. Perry nogmaals uh, van harte welkom. Dankjewel. Leuk jongen, dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Ja. Iets nieuws? Hè? Ja, zeker. Je debuut op de radio. Super cool. Ja. We hebben het uh, reisig gezellig hier met uh, alleen maar lekkere muziek vanavond. Ja, dat uh, zeker. Dankjewel voor jouw uh, lekkere lijst, man. Graag gedaan. Ja, de vaste player luisteraar weet luisteraar natuurlijk al lang dat ik elke uur en uitzending begin met de uuropener. We gingen lekker punk van start, dankzij Trey Cool, Billy Joe Armstrong en Mike Dern van Green Day natuurlijk. Yeah. En het nummer Carpe Diem, oftewel Pluk de Dag. Is dat ook een van jouw uh, levensmotto's? Nou, niet zo flauwenpowerig, maar nee. wel... Uh ik kan ja, ja, ik ben bijna niet uh, zagrijnig te krijgen oh, nee. Nee. maar In misschien omdat je wat ouder wordt en ja. het het je ook wat minder allemaal dus ja, ja. dan uh, nee. maak je niet zo snel druk Nee, gewoon proberen. Geen stress. Een beetje Bob marley stijl, ja, No stress, precies. hè? Ja, precies. Dat probeer ik ook. Je moet gewoon al je, je dingen doen die je moet doen. Al je ja. onkosten moet je doen. Alles, je, je, iedereen moet om je heen gelukkig zijn en hun ding kunnen doen. Ja, ja toch? En dan ben ik het ook. En uh, gewoon uh, ja, ja. genieten van ja. elke dag ook, ja, toch ja, wel? Ja, Precies. Ja. Gewoon doen als je dat kan doen. Wat je leuk vindt. Ja, het belangrijkste. Ja, hè? Toch? Dat je en, doet wat je leuk vindt. Dat is vooral ja. het allerbelangrijkste. Ja. ja, we vinden de nummer dus op uh, Uno. De eerste in een 3like die in hetzelfde jaar 2012 verschenen. En de negende van de band. Je had ook nog uh, de nummers 21 Guns van de ja, 21st. Ik ook de, lekker. De breakdown uit ja, ja. 2009 in je lijst aan en de single Oh Love van dezelfde album Uno. Ik kan hier wel uit concluderen dat Green Day een van jouw favoriete bands is. Ja, zeker. Gewoon lekkere, vrolijke, uh, open muziek vind ik het. Ja. En ik vind het bijzonder dat iemand gewoon 20 jaar lang muziek schrijft, ja. maakt dat, en dat dat het gewoon klinkt en dat het goed is en, ja. en verschillend is. Ik vind, het, ik vind het echt best wel bijzonder ja, dat dat kan. Zeker. Ja, ja toch? De kunst die uh, 80-100 uh, ja. nummers uh, ja. maakt ja. in je hoofd. Dat is er behoorlijk wat. Wauw, uh, ja, Je uh, zal uh, toch allemaal in je hoofd moeten beginnen. Zeker weten, ja. <laughs> wow. ja maar ja, ja, super cool. Respect. Daar staan nou ze muzikant voor, hè? Ja, toch. Respect, <laughs> zeker. zeker weten. Ja. En was je ook bij hun uh, concert uh, 19 juni in de Ja, Gordom? dat klopt, ja. een paar jaar geleden. Niet nee, de nee, laatste, niet. maar wel even iets daarvoor in Groningen. En daar hebben ze de beste granen. Nee, daar hebben ze dat was super tof. We stonden ook redelijk ja. dichtbij uh, bij het podium. Dus je, kan het, je krijgt het echt allemaal mee. Dus, uh, ja, echt, echt te gek. Onvergetelijk zo. Ja, zeker. Dus dat soort concerten moet je gewoon echt wel ja, hebben ja. bijgewoond. Zeker. En ook bij de Foo Fighters ben ik ja. geweest. En, uh, ik zei het netjes die. Zelfs Bob, uh, of nee, uh, hoe heet die? Uh... Ja. <laughs> <Bill> Dylan. <laughs> ja, Bob Dylan. Bob Dylan. Ja, samen met mijn zoon. Ja, gaaf. Heel bijzonder. Ja, ja, ja dat zijn wel. Uh, Concerten die je bijblijven, inderdaad. Ja, en uh, en ja, welk concert is dan jou het meest bijgebleven en waarom? Het mag van alles zijn, natuurlijk. Nou, ik, dat is eigenlijk wel dat Tenezius die uh, dat was ja. ook super tof, super uh, ook cool, duidelijk, grappig. Ja. En, en dat die twee gasten zulke goede muziek maken. En grappig, weet ja. je, zo Deadpool-achtig, uh, ja, uh, ja, toch hè? gewoon ja. goed gemaakt, uh, goede muziek en ja. uh, grappig. Maar ja. ook gewoon echt steen en steen goed. Ja, en ook uh, ja, uh, ja, man, zeker. Juist, zeker. ja. ja. Door naar de volgende naam op jouw geweldige lijst. Hier vinden oh, we de punk ja. Metal Masters ja. van Living Color. Ook van vroeger. Best een uh, uitzonderlijke keuze in jouw al Ja, ja denk ik lekker. Ja, ja, ja. Verklaar je keuze voor deze band. Nou, gewoon ook een beetje uit de uh, tijd uh, van vroeger. Dat ja. je gewoon allemaal die lekkere muziek. En dit kwam voorbij dit en het wel, blijft uh, gewoon hangen. Gewoon een goede band. Ook uh, een leuk om te zien. En ook gewoon goede muziek. Ja. En nog steeds actief ook, hè? Ja, ja. ja Heb je okay. zien? Nog? Uh, nee, helaas niet, nee. Reden, nog steeds maar ook, ja, lekker, uh, ja. ja, cool, supercool. Ja. Gaat dus in de gaten. Ja. En uh, Cult of Personality, met ja. de keuze? Uh, ja, vind ik gewoon lekker dubbeltje. Ja. Klinkt als een ja. klok. Kijk, Love vs. Ugly Head ook. Ja, ook, ja, zeker, uiteraard. Zeker, ja, zeker, uiteraard. Ja, zeker, ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Ja, ja. Deze vinden we dan weer niet op een uh, succesvolle debuutalbum. Vivid uit 1988, maar op een uh, oproger. 88, 88 jongens. Start, come die on. twee jaar later in 1990 verscheen. Wel oudje. Naast Cult of Personality vinden we ook uh, de andere bekende single Glamour Boys op dit album die het goed deed in Nederland. bent dus nog steeds actief, wat ik al net zei, en heeft Lekker. onlangs nog op verschillende plekken in Nederland opgetreden. Zoals op de, Va de Zwarte Cross zelf stonden weet Nee, niet. Wauw, ja. als en, ik dat had geweten was ik uh, Helmond Open Air en in Steenwijk op de 50-jarige Rock Rocktown Festival. Lijkt me wel een keer leuk om een concert van uh, mee te maken. Ja, zeker man. Ja. ja. Hoe heet hij, die zanger? Dat, is, uh, dat vind ik ook wel een mooie kerel. Ik ben niet zo ah, okay, met, uh, okay. met zijn namen. Maar, maar wel, wel gewoon een mooie, mooie gast om te ja, zien. En zeker, ja, zeker. Ze zijn nog steeds actief. Dus. Leuk. We gaan ja. lekker luisteren naar zijn ja. Dus uh, Cult of Personality van Living Color. En during the few moments that we have left, we want to talk right down to us in a language that everybody here can easily understand. <mys> The cult of personality I know your anger I know your dreams I've been everything you wanna be oh, I'm the cult of personality Like Mussolini and Kennedy The cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. Voor menig met al ook niet mag ontbreken op de playlist. Ab en worden ze uiteraard met hun grootste hit: Paranoid van hun gelijknamige al album tweede album uit 1970. Het so. oudste nummer uit jouw lijst. Was Black Sabbath ook voor jou een van de eerste bands die je ontdekte? Nee, nee, niet echt. Nee? Dat is de laatste voor mij tijd. Dat ja? heb ik later wel ontdekt. ja. Oké, okay. wanneer heb je ze dus een beetje ontdekt? Uh, dit nummer? Ja. Pff, jezus man, dat, is, uh, dat, dat, ja, dat weet je toch ook niet echt. Nee, maar wel, het blijft wel hangen, natuurlijk. Ja. Hè, dit, uh, zeker weten. Wat je ja. gewoon nog steeds draait. Ja. Grondleggers van de heavy metal ook, hè? Ja, ze zeggen het. Ja. En die OZ is natuurlijk uh, knetter en knetter. Was knetter en knetter. Uh. gek. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Maar die is ook gestopt met toeren en optreden. Dat lijkt mij heel Helaas, Ja, ja hm. dat uh, kan zijn lichaam niet meer aan. Hij heeft natuurlijk ook een ongeluk gehad hè, met de quad. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Ja. En natuurlijk veel drugsgebruik. Dat zeggen ze, hè? Ja. <laughs> Keith Richard die is ook ja. al 108, toch? Ja, zoiets, ja. Dat komt ook met een rollator op. <laughs> ja, ja precies. <laughs> maar die gaat gewoon al door. Ja, die <laughs> Hoe man. doet die dat toch? <laughs> <dan? laughs> uh, Paranoid is een van uh, de meest favoriete nummers van de band. Ja, ja, en natuurlijk al die bekendere nummers vind ik wel goed van hem. Maar dit is wel de, de, de meest herkenbare, ja. Ja, zeker. En uh, ook bekend met Ossie's solo werk. Uh, ja, ook en, wel, ja. Ja. Okay. ja, dat is altijd lekker, hè? Klinkt ook eigenlijk als uh, Black Sabbath. Ja, ja. Kast ja. hem sowieso. Uh, we gaan weer even verder in de tijd in jouw lijst. Waar we zo gaan luisteren naar de belangrijkste band van de zanger en componist Mike Patton. Die Ook weer een Die is oudje. in meerdere projecten, ja. Het een beetje Zeker. 80's, 90's. Ja, uh, ja, ja, ja inderdaad. Ja, 80's, 90's, uh -huh. zero's georiënteerd ja, uh -huh. vanavond. Er is helemaal niks mis mee. Nee, maar, maar goed. Het. Voor mijn stem trouwens wel ietsjes beter. Uh, van Thomas, Tomahawk, Mr. Bungle. Maar ik heb het natuurlijk over Faith No More... dat sinds 1982 alweer bestaat. Uh, Faith No More valt muzikaal lastig in een hokje te plaatsen... want ze combineren vele subgenres. Funk, rap en postpunk zijn wel de belangrijkste invloeden... die terug te horen zijn in hun muziek. En van Faith No More koos je het nummer Ashes to Ashes... De afkomstig is van een zesde album, Album of the Year. Ja, ja. Waarom koos je juist dit nummer van hem? Gewoon lekker, klinkt uh, gewoon lekker. Niks, nee. niks uh, geen nee. gedachten drachten, maar Mike, gewoon lekker. En oh. goede stem ook, ja. uh, die Gozer. Zeker weten, ja. Mike Patton. Mike Patton, inderdaad. Ja. We gaan hem instarten. Hier komt ja. hij, dus Asjes Knappe Ashes. Gozer ook. Ook dat, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik ja, ja. vind hem uh, goed, uh, goed uitzien. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, nou, we gaan er uh, lekker naar luisteren nu, dus. Asjes to Ashes. Oké, de morgen. Can it not? And you try to een lekkere korte punkplaat van de oude Amerikaanse punkrockers Noah Fix. Die alweer sinds 1983 bestaan. En je had van deze band drie nummers in je lijst opgenomen. Maar ja. de keuze viel op de cause van hun meest succesvolle album Punk in Drop, like, ja. Wat weer een toerisme is van Drug in Public. Ja, was de keuze voor dit nummer uh, een goeie? Ja, zeker. Stuur ja? ja? ja? ik ze niet, toch? Nee, dat is waar. Nee, ja, maar normaal. Ik moest ook een nummertje kiezen uit. Ja, wat een beetje in jouw tijdschema past. Hè? Ja, oh, dat, ja. <laughs> oh, dat uh, komt wel... Uh, geen Bob Marley, no stress, man. Nee, precies. <laughs> ja, zoals je ze zegt, is punk natuurlijk wel jouw ding. Ja, een beetje. Een beetje, maar. <laughs> en welk aspect vind je goed aan uh, NoFX? Gewoon lekker uh, herkenbaar. Ik ben gek op gitaarmuziek. Ja. Ook al akoestisch ook, maar ook uh, elektrisch. Ik vind ja. eigenlijk dat allemaal. En als het maar een beetje herkenbaar is... Uh, Sweet Child of Mine van... Uh, van Guns N' Roses is natuurlijk een van de allermooiste ja. gitaar, begin, riffs wat er, wat er bestaat. Dat mm -hmm. moet gewoon ook iedereen wel vinden. Dat ja. kan toch niet anders. Ja. En een beetje de eerste is... Uh, Money for nothing. De ja. eerste wat ik ooit een keer ook via een vriend had gehoord. toen ik ook 12 of 13 was ja. of zo. die me dat had ja. laten luisteren. Ja. Ah, dat luister ik nou nog steeds. Weet je. Paar. Ja. Naar naar naar. Zeker lekker. Dat uh, is toch gewoon geweldig. Een, dus kom, daar kom, ben ik uh, gek van. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dat, uh, dat is helemaal goed. Is alleen maar lekker. <laughs> ja, toch? Uh, nou, nog even terug op uh, Noah Hicks. <totstutters> no, ze braken no, natuurlijk in dezelfde tijd door als The Offspring en Green Day. maar genoten minder bekendheid dan hen. Omdat ze zelf gekozen geen videoclips te maken of te laten uitzenden door. MTV. Ja. Kijk je veel naar uh, videoclips als deze van jouw favoriete artiesten? Vroeger, uh, vroeger. Zeker wel, ja. Dat Toen MTV belangrijk. nog uh, gewoon muziek uh, ja. maakte, of uitzond. Uh, ja. Zeker ja. wel, ja. Ja. ja. Dat keek je er wel veel naar. Ja, tuurlijk. En als je naar de muziek luistert, uh, van welke band dan ook, waar luister je dan meer naar? Naar de teksten of ben je meer van de melodieën uh, in de muziek? Uh, uh, zo, dat is een goede zeg. Ja, ja. Ja. ja, dat is een goede. Nou, ik denk wel, leg er ook aan wat je aan het doen bent. Ja. Dus als ik gewoon aan het inken ben, dan, dan luister ik gewoon aan de melodieën. En dan blader ik gewoon ermee. Maar niet bepaald echt luisterend naar wat ze, wat ze zeggen. Nee, okay. Dus het ligt ook aan het nummer, hè, ja. denk ik. Uh, ja. Ook dat, als een diepgaand uh, nummer is, denk ik. Denk ja, ik dan ja, ja. De maar luisteren. vooral uh, de, de toon ja. vind ik mooi. En uh, ja, nou, uiteraard de, de melodie. Ja helemaal duidelijk. Ja. En, uh, van de volgende grote grunge band die ik zo ga draaien heb je ongetwijfeld ook wel grote uh, videoclips op MTV voorbij zien komen. Ja, je zei zei. Het al, uh, aangezien ze zelfs een heel onplukt album hebben uitgebracht. Ja. Zeven maanden na de dood van Kurt Cobain. Ja. De optreden vond plaats in de Sony Music Studios in New York op 18 november 1993. En de band brak natuurlijk door met hun album Nevermind in 1991. Ja. Dankzij de grote hits Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, In Bloom en Jouw Keuze van Vanavond, Lithium. Ja. Eerder genoemde nummers op uh, kom as you are na, vinden we ook terug op jouw lijst. Maar de keuze van mijn kant viel op lithium. Ja, lekker. Omdat deze ook niet heel vaak gedraaid wordt. Is nee. het ook echt uh, een grote favoriet van jou? Of ja, het zeker. Of dat uh, allergrootste hit, nee, nee, nee, nee. Juist niet. Die is juist nee, die nee. commercieel. Ja, heb je de grunge periode ook echt actief uh, meebeleefd? Ja, ik ben gewoon wel een, een beetje een grunger. Uh, ook uit die tijd. Ja. Dus al die grunge bands uh, luisterde ik. En uiteraard nog steeds. Ja. En, en hoe reageerde je op de dood van Kurt Verbein destijds? Nou nah, ja, het dus is meek, wel, ik was nog jong je en nog uh, jong, ja. ze doen maar wat ze niet laten kunnen toch. Eh, oké, okay. maar je was niet echt doorgechoqueerd? Zeg maar. Nee, zo ben ik ook helemaal ja. niet. Natuurlijk ja, nee, ben dat je, dat je wel geschockeerd, ja. maar ja. Als, als mensen gewoon ziek zijn... Dan kijk, drank en drugs, dat werkt natuurlijk niet mee. Maar als mensen zeker. in hun hoofd niet helemaal oké zijn, dan ben je machteloos. Ja. Dus dat kan je ze dus ook niet kwalijk nemen. Vind nee, ik hè, zo niet. denk ik Nee, nee, nee, nee zeker niet. Dus dat is juist, dan ben je gewoon ziek. Ja. En dan gebruiken ze nog eens drank en drugs ook nog, wat, ja. wat ook gewoon niet meewerkt. Maar dat is niet de oorzaak, denk ja. ik dan. He. Nee, het kan dus, uh... meespelen natuurlijk. Nou ja, wat ik zeg, het, het, werkt, niet mee. het werkt niet ook, mee. Maar, nee. maar uh, als, je, als je niet goed zit, uh, ja. dat is heel triest en heel, ja. Ja, dat is gewoon het meest uh, zielige. En je hoort het ook heel veel in de grunge, hè? Ja. Wel, grote grunge-muzikanten zijn niet meer onder. De nee, nee, precies. Ja. Uh, ze, zeer spijtig. Hm. Nou, we maar gaan wij weer... weten daar natuurlijk allemaal het fijne niet van. Nee, precies, dus. dat is waar. <laughs> we gaan hem weer tot leven brengen vanavond dankzij lithium, wat ook een stemmingstabilisator is. En dat Corbeen mogelijk gebruikte, omdat hij beweerde dat hij een bipolaire stoornis had. De exacte betekenis van dit nummer is echter nog altijd niet bekend. I'm so happy. Cause today found my friends You're in my head. I'm so ugly. That's okay. Cause so are you? Well go miss Sunday morning It's every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days. Cause I found God. Yeah. I see this face I'll see I choose to live For always So to come and say Monty weer. We hoorden hem al eerder gitaar spelen bij Alterbridge Bridge in het eerste uur. Maar nu aansluit het op Nirvana met zijn eerste band, Creed. En het nummer Faceless Man. Wat een mooi nummer is ja, dat. Hè? Zeker, een geweldig nummer. Wow. En Scott Tap was de zanger natuurlijk van deze band, uit Florida. Je hem, uh, vind je hem een goede zanger? Ja, man, te gek. Ja, kippenvel. Echt, echt kippenvel. Ja. En als je een zanger kunt benoemen uit de post-grunge tijd, die je beste stem vindt. We? Welke zanger zou dat zijn? Zo, dat is een goede zeg. Ja, ja. Mika. Mika. Because you are beautiful. Nee, dat, is, dat is geen grunge. <laughs> <laughs> uh, nee, ik vind hem wel goed ja, van Creed. Ja, ja? Ja, ja. Okay. En een, uh, een zanger in de metal of een hardrock scene al, algemeen? Nou, ik, van Hadley vind ik goed en uiteraard ook uh, Axel. Yeah. Maar uh, ik vind ja. Billy Corgan van de Smashing Pumpkins uh, vind okay. ik ook echt uh, bizar goed. Nou ja, wat kan ik zeggen man, het is mijn lijst. Ja, ja precies. Allemaal goed. Maar Mika, die... Ik uh, nee. ja. hou <laughs> ja, wel even op, <laughs> ja. Meneer uh, kwam je voor het eerst met deze band in aanrekking? Van Creed? Man, ja? Ook allemaal ook, uh, uh, Back in the Days. Nee, de eerste was hun bekendste nummer. Uh, what If of zo? So? Ja, ready? Van, uh, volgens mij are you ready. Maar ja. in ieder geval van de eerste, eerste plaat van hun. Oh, oké. Okay. Ja, dit is de tweede alweer. Ja, dus, uh, precies. Dit is iets later. Ook. Ja, klopt. Ja. Het nummer uh, zelf gaat over de hoofdpersoon die zich onzichtbaar genegeerd en buitengesloten voelt. Probleem dat zich helaas wel vaker voordoet bij mensen die anders zijn dan de rest op school. En ja. andere muziek houden van, uh, zoals metal. Was jij vroeger ook een buitenbandje op school? Of juist niet? Was je de coole? Uh, nou, ik was gewoon hetzelfde wat ik nu ben, denk ik. Ja? ik uh, gewoon broek op uh, half elf ja. en, uh, <laughs> en een skateboard onder mijn arm. Uh, okay. nou, ja. En dan af en toe in het weekend een beetje voetballen. Hè. Verder is ja. lekker skate. Okay. Je <laughs> was wel een beetje de coole dude, zeg maar. Uh, dat zeg ik niet zo. Uh, uh, okay. uh, de zanger van de <coughs> volgende <coughs> band werd vroeger misschien niet gepenst. Uh, althans, niet dat ik weet, maar hij is helaas al sinds 2017 niet ja. onder ons. Doordat hij zich in juli van dat jaar heeft verhangen, doordat het mentaal niet altijd goed met hem ging. Ik heb het natuurlijk over Chester Bennington, de vroegere zanger van Linkin Park. Volgende bent op jouw lijst. Ja. Uh, wist je dat hij ook een fervent tatoeage en piercing fan was? Ja, want zo ziet tattoozaak. hij er wel uit. Ja. Ja, ja, inderdaad. Hij heeft ook gewerkt in een tattoozaak. Dus Oké, okay. uh, en die gasten zijn natuurlijk ook uh, omhoog geschoten uit het ja. niks. Ja, inderdaad. Met uh, een debuutalbum, album, ja. Hyper Theory. Ik koos dus voor het nummer In The End van Linkin Park. Heeft dit nog een betekenis voor je? Man, buiten dat hij dat gewoon een, heel, het goed, een goed nummer is. Goede stem hebt, die ja. gozer en uh, ja, ook een van hun bekendste nummers, toch? Zeker, grote hit geweest. Ja, precies. En ja, gewoon lekker. Ja. En volgens mij zijn hun ook wel een beetje baanbrekend geweest. Voor mensen die niet van dit soort muziek houden. Ja. Ja, door hun ja. onder andere. Ja, de, uh, precies. Een van de grotere Namen nou, ja, in de ja, Metal Ja, ja, ja, precies. ja, dus, ja absoluut. Uh, nou, gaan we hem nu lekker draaien voor jullie thuis. En uh, voor ons hier natuurlijk. In de end, dus van Linkin Park, afkomstig van het debuutalbum Hybrid Theory uit 2000. Tevenskeus van mijn gast vanavond, Ferry Boom. Ja, ja tot zo. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind. I resign trying to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to.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 Go van en de Infernet Sadness uit 1995, de Bullet With Butterfly Wings. Is het ook jouw favoriete album? Uh, nou, ik vind die eerste paar uh, wel uh, goed van hun. Ja, Siamese Dream is natuurlijk een klassieker. Ja, Siamese Dream is bijna alle nummers daarop, ja. vind ik goed. Zeker. Maar echt fucking goed. Ja, zeker. En wat vond je goed aan dit nummer? Ja, gewoon lekker, de, vooral het okay. begin, the world is a vampire. Ja, precies. Nietrootjes. Ja. Gewoon stenensteen goed. Ja. Ja, thanks. Nou, de tijd zit er helaas uh, ja, ja. op voor vanavond. Ik wil je onwijs bedanken voor jouw uh, aanwezigheid vanavond. gezelligheid Vond het ook leuk. leuk. en uh, openheid. Ja, Plaat leuk dat je het ook. leuk vond. Ja, top. Ik vond het ook wel onwijs leuk om jou hier te hebben. <laughs> cool. We konden lekker cool. makkelijk uh, nog uren langer door. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar helaas heb ik uh, <laughs> maar twee uurtjes de tijd... Uh, ik wens je sowieso heel veel succes de komende tijd... met je carrière en keep on rocking. Oh, dat is Ja, en de sowieso. Ook ja uh, Bedankt uh, voor het luisteren vanavond. En uh, volgende week ben ik er weer voor het laatste... Uh, voor mijn vakantie ditmaal samen met Ben van Rode's Play It Loud Underground, waarmee hij ons weer gaat... tracteren op een lekker potje death and black metal. Don't miss it. Ik wens iedereen een fijne avond. We gaan He er natuurlijk coke. uit met... Uh, The jongen. Paradise, hè? Paradise uh, oh, hoo, hoo. City van Guns N' Ik wil iedereen bedanken. Yes, graag gedaan. En jullie okay. allemaal bedankt... Uh, daar zit dus Keihard, hè? Ja, lekker hard aanzetten nu. De buren moeten het ook horen. Ja, precies. Mijn mm -hmm. favoriete track, Appetite for Destruction, komt hij dus vandaan. Voor mij persoonlijk de allereerste CD die ik kocht. En uh, waar het stevige genre mee in kwam. Voor jou toevallig ook... Uh, ja, je zei het al. Ja, zeker, weer, zeker, dus, zeker. Dus, uh, ja, ja, inderdaad. Een ja. beetje mijn eerste echte muziekliefde. Oké, okay, we gaan hem nu uh, gauw instarten, want uh, we kunnen hem al niet eens meer helemaal draaien. Jammer genoeg. Komt-ie. Bedankt en fijne avond iedereen. Wel thuis. Doei. Doeg. doei. Doei. Doei.